Therese is altijd zo stil en bedaard, Therese is altijd zo koel. Cool. Zij is het meest phlegmatische meisje op aard, ze zit altijd scheef een stoel. Alleen als ze zwemt heeft ze weg naar de zin, wanneer ze een vijver ziet springt ze erin. Maar verder zo kalm als ze juist heeft gehoord dat haar beste vriendin s'avonds laat werd vermoord. Dan zegt ze wel, wel, dat is al wat ze zegt, haar moeder die heeft het me uitgelegd.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 Sinds enige tijd is Therese verloofd, met een warmbloedig heer genaamd Tom. Een man die zich erg voor haar uit heeft gesloofd, en als hij haar zoent valt zo En als hij haar wild in zijn armen houdt, voelt zij precies aan als een zak havermout.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 Zoals als verwacht trouwde Teraize wel dra, ze gaven die dag een groot feest. Ze hadden een zalig soepé met balna was allemaal keurig geweest. Maar na het soepé was Terraze plotseling.